een keertje uitgebracht door hoe uh, door, uh, weer, nou daar kom ik dadelijk wel op dit is Carl Douglas en heb het over Kung Fu Fighting nou een beetje te warm voor hoor ik bedoel, uh, het water uh, loopt langs de rug dus de uh, Kung Fu Fighting laten we vandaag maar Everybody was calm Ja, ja. Je moet er maar van houden met dit weer hè? Zeker. Is het eh.. Nee, nee. Dan hadden we maar zeggen van. Hé, he? kijk, hey, we krijgen nog visite ook. Doe maar. Ja, dat is collega Charles. Ah, oké. Hé, eh. Voor ons is er ook een liedje gemaakt, eigenlijk. We even kijken hoor, of we hem tevoorschijn kunnen halen. Oh. Ja, ik denk dat dit hem is. Probeer proberen hoor. Fred, ik zie je staan ja. in de zonneschijn. Met je voeten in het zand, dat moet geluk zijn. Zo. Ja. De golven zingen zacht hun eeuwige lied. Zandvoort voor jou, Fred, vergeet dat niet. Zandvoort voor jou, een hemel zo blauw Waar dromen dansen op het ritme van jouw trouw Fred, dit is jouw plek, hier voel je je vrij Zandvoort voor jou, tot de laatste melk Devon, jij lacht en het strand lacht terug de wind speelt met je haar een zacht geluk Je tekent in het zand een hart vol vuur Zand wordt voor jou, devon. het is puur natuur Zand wordt voor jou, een hemel zo blauw Waar dromen dansen op het ritme van jouw trouw Devon, dit is jouw plek, hier voel je je vrij. Zand voor jou, tot de laatste mijl. De schemer valt zacht en het vuur gloeit op. Fred en de van samen geen tijd, die stopt. De zee fluistert verhalen van lang vervlogen tijd. Zandvoort voor jullie, een eeuwigheid. Zandvoort voor jou, een hemel zo blauw. Waar dromen dansen op het ritme van jouw trouw. Fred en Devon, dit is jullie plek zo vrij. Zandvoort voor jullie, tot de laatste maal. Nou, is, is die leuk dan of niet? Ja, wat een mooi liedje. Ja, hè? Ja. Ai, ai, ai. <laughs> ja, ik denk, die moeten we toch een keertje draaien, want... Uh... Ja, wat voor het weet, deze is toch weer voorbij? Ja. Nou, we hebben ons er best goed erheen geslaagd, toch? Ja, de, ondanks deze warmte. ondanks oh, deze warmte inderdaad, ja. Precies. Ja, ach. Nee, we doen het er maar mee. Ik heb er nog eentje gevonden, Mighty Sparrow en Only a Fool Breaks His Own Heart. Ken je dat? Nee. Nee, Emil Baas heeft hem ook nog gevonden. Uh, oh ja, dat ken ik hem wel. Ja, ja, dan weet ik het wel weer. Nee, dat is een heerlijk nummer, is dat? Alleen, dit is uh, de originele Mighty Sparrow Baron Lee. Uit uh, de jaren 60, volgens mij 68 of zoiets. Ja. Een stukje terug. Uh, eigenlijk een tijdje terug, hè? Ja. I'd let you go! Only a fool breaks his own heart. Only a fool breaks his own heart. Ja, uh, het is wel zo natuurlijk. Ja, <laughs> ja ik bedoel je eigen hartbreken. Dat uh, moet je niet doen. Nee, dat moet je niet doen. Nee. Huh. <laughs> hey, en, uh, ik heb er eentje genomen nu. En die keer zeker wel. Oké. Okay. Als wij deze drukken. 1, 2. Ja. Met die uitgezakte broek tot aan de knieën. <lacht> <Carolina>. <lacht> Shaggy. Shaggy. Y'all <laughs> are Carolina, en dat uh, was hier dan uh, Shaggy. En uh, we gaan uh, door met uh, de zomerse klanken van Louis Fonsi, Demi Lovato. Hey Fonsi. Hey. Oh, no. la copa. Mm. <laughs> hey, yeah. Tengo Te nunca de fue la magia que te y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu solo fue conocerme Draai nog eens een plaatje. Ah, gezellig, Fred. Tengo una libreta tantas <middels> canciones. Tiene tu nombre y tengo razones. Para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones. Raura la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger. Me quedo met...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 Pieza que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero oír a la vieja con carita cosita rica En mi libre esa canción bonita La que siempre siempre fue tu favorita La que siempre siempre, siempre siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Ik ganas de irte a buscar. heb geen zin in. Ik heb la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 If you give a little more than you're asking, for, your love will turn the key. Darling, mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling. This love will shine, girl, watch it and see. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me and not some puppet on a string. Oh, yeah. I'm not. I'm not. aan dat waren dan de BG's. En aan de telefoon hebben wij je Paddy Zuidon. Patty, een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, waar bevind jij je eigenlijk nu op deze zomerse knallerdag? Heerlijk in de tuin van mijn caravan. En eigenlijk klaar om over een paar uurtjes naar Kankernaria te vertrekken. Ah, lekker. Ja. Heerlijk, ja. Absoluut, ja, ja, ja, voor, ja, voor, ja. Voor het weer ja. hoef je het nou niet te doen. Dat maar... ik net zeggen, dus het is, het is hier natuurlijk nu ook heerlijk. Dus, ja. Uh, maar ja, weet je, dan kom je toch weer even een beetje in de vakantie ja. uh, En ik, ik, mag, ik mag daar weer gezellig een paar dagen gaan optreden. Dus ja, altijd leuk. Altijd gezellig inderdaad, ja. Zeker. Ja, en ja, ja. je moet er geweest zijn. Iedereen weet het, het is, het is heerlijk. Absoluut, altijd gezellig. En uh, ja, leuke mensen en... Ja, gewoon even, even lekker het vakantiegevoel zegt. Want... Ja, duidelijk. En dat, nou ja, ik, ik, ik krijg dat sowieso al hoor met dit weer hier al. Dan ja, denk hoor. ik van hé, lekker. Bijna weer vakantieperiode. Absoluut. En ik denk, ik denk dat het bij jullie in de Zandvoort ook alweer behoorlijk druk is. Uh, ja, behoorlijk. Want er zijn natuurlijk meerdere evenementen aan de gang. En, ja. En uh, ja, onze heren van de, bij de gemeente heeft iemand bedacht om uh, het treinviaduct, het station... Uh, uh, ja daar kan je niet onderdoor, dus je kan ook de Zandvoortse Laan niet bereiken via die kant. Oh, Oké, okay, dus... dat is uh, goed, goed over nagedacht. <laughs> dat is heel goed over nagedacht, <laughs> ja. <laughs> maar goed, we hebben in ieder geval nog, uh, we hebben nog twee wegen. Je kan via vogelenzang en je kan natuurlijk uh, via de zeeweg. Dus ja, de vogelenzang, dan moet je natuurlijk uh, de binnendoorweggetjes weten. Als je hier vandaan komt, dan weet je dat wel. Maar als je van elders vandaan komt, dan uh, nee. Dan kun je beter de zeeweg pakken. Inderdaad, dan... Uh... Een vertrouwde weg. Ja, inderdaad. Hé, hey, hey, jij hebt een nieuwe single, uh, zomerse single gebracht natuurlijk. Klopt, inderdaad. Ja, ja en, uh, deze zomer. Deze zomer, ja. En uh, ja, kwam dat zo ineens weer in je op? Of? Nou nee, eigenlijk probeer ik altijd iedere zomer toch wel met een, uh, met een zomerplaat te komen. Ja. En uh, een, een aantal maanden geleden was ik op een uh, feestje van, uh, van uh, een, uh, een collega-artiest. Uh, Rita? Daar waren, sorry. Voor Rita bedoel je? Nee, nee, nee, het nee oh. Niet over. Oh, oh Ronnytober, oké. Okay. Ja, ja, ja. En uh, ja, daar, daar was ik te gast en uh, toen zat ik aan tafel met Peter Koenewijn. Oké. Okay. En toen hadden wij het op een gegeven moment over, een, uh, over zijn repertoire en over, over zijn liedjes. En toen uh, kwam dit liedje, kwam te sprake. En toen zei hij, ja, ik heb dit liedje ooit eens geschreven voor, uh, voor Siska Peters. Hij zegt, uh, eigenlijk is het nog steeds een best wel heel erg leuk zomerliedje. Hij zegt, is het niks voor jou? Nou ja, ik heb er naar geluisterd en ik vond het wel er erg leuk, dus ik heb hem ik heb hem mogen bellen. En toen zei ik van ja, nou ik wil dit graag opnemen. Ja. Nou, dan ga ik de tekst een klein beetje wat moderniseren voor je en wat aanpassen. En nou ja, dat heeft hij gedaan. En nou ja, nu, nu is het dus in een nieuwe versie is het, is het op de markt gekomen. Ah, oké. Okay. Nou ja, dus dit is eigenlijk een, een, een nummer met een ja, toch wel een heel verhaal achter. Ja, inderdaad. Dus uh, ja, wat dat betreft probeer ik natuurlijk toch altijd wel uh, ja, liedjes te zoeken... als ik, als ik geen, uh, geen eigen nieuw liedje uitbreng. Uh, dat, het, dat het, als het dan een cover is... dat het een liedje is wat eigenlijk een beetje een vergeten liedje is. Nou ja, dat, dat was dit eigenlijk toch ook wel. Want uh, ja. Ja, nu ook even heel veel mensen die... die als, als ik niet had gezegd dat dit, uh, dat, dit, uh, dat dit ooit al was uitgebracht... hadden mensen het ook niet echt herkend. Dus uh, ja, en da, dat vind ik dan altijd wel weer het leuke. Om, om juist liedjes te vinden die, uh, ja, die eigenlijk een beetje in de vergetelheid zijn geraakt. Ja, nou ja, ik ben voor jou eigenlijk niet anders gewend. Nee, <laughs> Laat ik het zo nee, zeggen. Nee, ja, dat dat, uh, dat uh, weet je en uh, wat, uh, wat wat mensen misschien ook nog niet weten dat jij het uh, uh, muzikaal onthaal. Klopt ja daar, euh, Nou ja, dat is jou in je schoenen geschoven, om het maar zo te zeggen. Ja, ja inderdaad. Dat heb ik sinds uh, 1 januari heb ik dat, uh, over mogen nemen van ja. uh, collega Rita Jong. Ja, ja die was hier uh, inderdaad... Uh, volgens mij was dat in januari, februari. Die was hier inderdaad. Ja. En uh, ja. ja, toen had ze het inderdaad uh, over het muzikaal onthaal... wat ze uh, ja, eigenlijk nog twijfelend was, maar... Klopt. Ja, ja, het is natuurlijk toch altijd lastig om, om je kindje los te laten. En ja. ze heeft, heeft dat ooit opgezet. En uh, nou ja, gelukkig uh, ziet ze dat wij er zorgvuldig uh, mee omgaan. En dat we het uh, ja, weer proberen uh, ook weer volledig op de kaart te zetten. Ja. Uh, zoals zij dat vroeger deed, de laatste jaren vanwege haar leeftijd is, is dat ietsje minder geworden. Ja. Nou, ik, ik en mijn partner hebben gezegd van wij gaan onze schouders daar weer onder zetten. En wij gaan, wij gaan weer veel meer proberen te organiseren met muzikaal half. Nou ja, dat, daar zijn we mee begonnen. En ik moet zeggen dat dat lukt gelukkig goed. En, en Rita stuurt dat gelukkig op de zijlijn nog, nog steeds een beetje bij. Ja. Dus dat, uh, dat is gewoon een hele fijne samenwerking. Ja, inderdaad, net wat je zegt, het was haar saai kindje natuurlijk. En, uh, ja, dus ik, ik, ik snap dat inderdaad. En uh, ja, gezien de leeftijd inderdaad van Rita. Uh, ja, weet je, we hebben niet allemaal het eeuwig geleefd, laten we het zo zeggen. Nee, He? dat klopt, dat klopt. En, en, uh, en ik... ja, dan, dan is het wel, tenminste dat vind ik dan zelf. Ik vind het gewoon heel fijn dat, dat ze er nog bij is. En dat, ja. ze ziet dat we er zorgvuldig mee omgaan. En uh, nou ja, dat de dat mensen uh, ook, dat ook zien. Weet je, dat, we, ja. dat het uh, niet... Uh, uh, ja, even, even plat gezegd dat het geen uh, lijkenpikkerijbewijs is geweest. Nee, nee, nee. nee want het, is, het is aan jou toevertrouwd, laten we het zo zeggen. Ja, het is, uh, zat daar alle vertrouwen in. En, uh, ja, ik denk dat je uh, inderdaad de juiste persoon daarvoor bent. Ja, ja, Rita en ik ken elkaar al zo lang. En we hebben wel een beetje hetzelfde kracht. We hebben ook allebei een zwak voor, voor de ouderen. Eh, waar, we, waar we veel voor willen doen. Eh, ja. Ook voor mensen met, met een kleine portemonnee. Dus ja, weet je, we, we zitten er in dat wel in hetzelfde um, uh, ja, zelfde, zelfde, zelfde straatje idee. Ja. Ja, ja, ja. Hey, en um, ja, nou, de, deze zomers uh, single heb je uitgebracht. Um, leg er al wat anders op de plank te broeien. Ja, zeker. De, ik kan je zelf zeggen, de studio die is alweer bezig met uh, voor het najaar uh, de nieuwe single te maken. Het is natuurlijk tegenwoordig zo ontzettend druk op de muziekmarkt. Ja, ja. Uh, ja dat je er op tijd bij moet zijn om, uh, om zeg maar, een single bij een studio gemaakt te krijgen. Dus uh, ze zijn inmiddels eigenlijk, toen, toen, de, toen deze single klaar was, zijn ze eigenlijk al gelijk gestart met een wintersingle, een najaarsingle. Ja, ja. Uh, en die, die zal uh, ja, ergens in oktober zal die, zal die uitgaan. Komen. Ah, oké. Okay. Een lekker herdersplaatje. Ja, inderdaad. Maar is dat wel een beetje uptempo of, uh, of moeten we er meer denken aan een, uh, een beetje, uh, toch uh, wel wat zoolere muziek? Uh, nou, het wordt een beetje uh, de, de, de tussenin. Het is niet echt een, een, een, een, een dansplaat, zullen we maar zeggen, maar wel uh, ja, een, een, een lekkere medijnen. Laten we het daarop houden. Ja, oké. Okay. Ja. En uh, Nou ja, medijnen, dat, dat gaat allemaal lukken? Dat, euh, <laughs> ja, ik zie af en toe wat beelden van jou weer bijkomen. Dus dat. dat van, van, van mensen die, die jou continu aan het filmen zijn. Ja, klopt. Ja, ja regelmatig <laughs> wordt er wel wat gepost, inderdaad, op, ja. op, de, op de socials. Ja, maar. Ik zou zeggen, uh, Peddy. Uh, kondig jij hem aan? Uh, ik wens jou in ieder geval vanaf deze kant dan een uh, hele fijne vakantie, natuurlijk. Dankjewel. En uh, ja, zet hem op daar, hoor. Gaan we eens doen. En uh, nou ja, vast en zeker komen er wel weer wat, wat filmpjes uh, via, uh, via de social media naar ja. je toe. En mochten ja. je het leuk vinden, ze kunnen me natuurlijk altijd vinden via alle bekende social media kanalen. En, uh, en zo niet, dan uh, kunnen ze ons ook nog bellen. Dan komt het allemaal goed. Zo is dat. Zo is dat. Dan weten we, uh, jullie weten me sowieso te vinden. Ja, daarom. Hey. als jij hem aankondigt, dan ga ik hem inzetten. Gaan we doen. Lieve luisteraars, op de FM, ik hoop dat deze zomer een hele lekkere, gezellige zomer mag worden. Het weer is al goed en wie weet maakt mijn plaatje je dag nog wel beter. Perry Zuidan met Deze Zomer. Hey, dankjewel, Perry. Dankjewel, Fijne hey, dag. Goeie vlucht. Hoi hoi. Hoi hoi, dankjewel. Hoi. De winter was niet koud, maar duurde veel te lang.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 Dan weet ik al, dat dit de allerbeste zomer worden zou Zo mooi, zo lang en heet zal deze zomer zijn De allermooiste tijd Het kan me niet versleepen als ik mee mag gaan met jou, omdat ik van je hou. Maar één ding zal ik dit jaar anders doen: ik neem geen afscheid meer met een zoen, want zijn de lange, hete dagen weer voorbij. Laat ik Ga maar blijf hier bij mij Maar dat komt later en dat zien we dan wel weer Ik tel de dagen zonder jou nu keer op keer Er wordt gezegd liefdes gaan voorbij Maar dat gaat deze keer niet op voor jou en mij Zo Dat je dan Perry Zuidom en uh, ja, een heerlijke zomersingel. Even kijken hoor, wij gaan... ...ja, wij gaan naar uh, paar en uh, Rosages en Emma Heesters en... Blijf er lekker bij, want het is uh, behoorlijk warm. Ja, ook hier in de studio. Er je stuk, ja, dus... Uh, A veces tomo pa poder desahogarme Te lo confieso antes de que sea boita Desde que te perdí y nunca entendi por qué Al zal de kere damme over jouw hart zouden komen Was je elke dag en nacht Ik wil niet denken aan je handen en je lippen bij je handen ik weet dat is de werkelijkheid Por eso olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si no estás la <laughs> soledad gana el combate No, sale, te a ver. De dag teken, ik om jou te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of gegeten. Ik ben al lang onder de eens aan wijden zeker. De waar niet op als jij er niet meer bent. Ik het om op ik Ik al in het Ik weet dat ik er niet alles voor je kon zijn. Als je zonder jou ga ik dood van de pijn. When I saw you on the first day, I so upset Oh, I feel you in my arms, but I know that's I want you Because I honestly don't want to record you If you don't have the solitude, you can't fight The moon will not come you Vergeten. Ik heb wel dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al onder de ineens aan mij Dit maak om die op als jij er niet meer bent Baby, yo no tengo apuro Vamos a hacerlo de a poquito Pegate con disimulo Que si el miedo te lo quito Ik geef dat ik het val zijn verkloot Ik zocht een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 Pero tú te fuiste con tu ausencia y tu soledad Ik weet dat soledad. ik er niet altijd voor je kon zijn Schatjes zonder jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo van slag. Ik viel je in mijn armen maar ik weet niet of het kwart van jou Voy a fallar y se que ser. liefste bel ik jou om te zeggen dat ik het al is darte porque sinceramente recordarte si no estás, la soledad gana el combate la luna no sale si no te vuelva a ver blijkant, ik, vergeten. Ik heb niet geslapen of vergeten ik ben vergeten niet meer bent.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 niet om te keren want hij leeft in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 in my I'm riding in your car. You turn on the radio. You're pulling me close. say I don't like it, but you know I'm a liar, cause when we kiss The Sisters. En hey ja, wie kent deze niet? Helaas is ze niet meer onder ons, Olivia Newton-John. En hopeless, the road to you. nummer van Marco Busato en ik hoor bij jou we gaan weer terug in de tijd, de jaren 80 en dit is The Time Bandits en Dancing on a String Uh, Zandvoort voor jou. Ja, het was een beetje uitgekleden versie. Maar goed, uh, ja. Alles ging niet zo'n uh, als, uh, als het zou moeten gaan. Maar goed, de mensen waren er ook niet helemaal voor. Dus uh, ja, bij de volgende keer. Nou, dat beloof ik u. Dan uh, zijn we weer compleet hoor. En dan is alles weer uh, van de partij. En uh, dan, uh, dan moet het weer goed komen. Ik hoop in ieder geval dat u uh, hebt genoten van Aljan Plat. Die was hier aanwezig in de studio natuurlijk. En uh, ja, helaas hebben sommigen het af laten weten vanwege het weer waarschijnlijk. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, graag tot uh, over twee weken. Want volgende week ja, ben ik even een dagje vrij. Ik zou zeggen, tot dan, tot over twee weken. Bye bye, zwaai zwaai. En een uh, heel goed weekend.